9 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laagste temperaturen in 27 jaar gemeten. In de Noordoostpolder werd de laagste temperatuur bereikt in het dorp Marknesse. Het werd daaruit min 22,8 graden. In grote delen van het land vroor het vannacht ook rond de 20 graden. In het Waddengebied en in Zeeland werden de hoogste temperaturen gemeten. Daar was het zo'n min 10 graden. Op veel plaatsen is niet gestrooid. Het zout verliest bij temperaturen van beneden de min 7 zijn werking. Volgens de Rijkswaterstaat treedt het zout weer in werking... als het verkeer op gang komt en de temperatuur stijgt. De AWB adviseert weggebruikers rekening te houden met gladheid. Het treinverkeer is volgens de NS goed op gang gekomen. Wel zijn er vanochtend vertragingen door zijn- en wisselstoringen. Onder meer bij Rotterdam, Gouda en Eindhoven. Gisteren raakte de treinenloop ernstig ontregeld door de sneeuwval. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd en vertraagd. De luchthaven adviseert de reizigers om internet en teletext in de gaten te houden. Afgelopen nacht moesten zo'n duizend reizigers de nacht op veldbedden doorbrengen. Het geweld in Afghanistan heeft volgens de VN vorig jaar... een record aantal burgers het leven gekost. Er kwamen er 3.021 om, ruim 200 meer dan in 2010. Het was het vijfde achter een volgende jaar... dat het dodental onder Afghaanse burgers steeg. Meer dan driekwart van de slachtoffers viel door geweld van de Taliban. Vooral het aantal doden door zelfmoordaanslagen nam sterk toe. En daardoor kwamen vorig jaar 450 Afghaanse burgers om... 80 procent meer dan het jaar daarvoor.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 ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het noord, noorden en het noordoosten, komt plaatselijk dichte mist voor. Die mist gaat de komende uren oplossen. Verder nog steeds in het hele land gladheid door sneeuwresten of door bevriezing. Vertraging ook bij de spoorwegen. U hoort het ook al in het nieuws. Ik ga u twee noemen: tussen Gouden en Alphena de Rijn rijden geen treinen vanwege een wisselstoring. En tussen Geldermalsen en Beest rijden geen treinen vanwege een kapotte trein. In beide gevallen is daar de vertraging meer dan een uur.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 Tros Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. 4,5 minuten over 9. Welkom bij het eerste volledige uur van de Nieuwsshow. En wat gaan we daarin doen? Over een kwartier analyseert hoogleraar Yvonne Donders... de slagkracht van de Verenigde Naties. En aanleiding daarvoor is het Russische veto rond Syrië. Daarna het boek... In Memoriam, een indrukwekkend monument voor de bijna 18.000 Joodse, Sinti en Roma kinderen die in de oorlog vermoord zijn. Schrijver Guus Luiters heeft geprobeerd ze allemaal een naam en ook sommigen een gezicht te geven. En we besluiten dit uur af met de rel van 1912. Een prachtig verhaal over de Elfstedentocht van een eeuw geleden met schaatshistoricus Marnix Kohaas. Maar we beginnen met Mijn Eet door Rechters. Ja, want het Openbaar Ministerie vervolgde de oud-rechters... Pieter Kalpfluis en Hans Westerberg wegens mijn Aid in de al jaren durende Chipshol-zaak. En dat is slecht nieuws voor de rechterlijke macht... Die, die toch al onder vuur ligt. Over deze bijzondere strafzaak en de mogelijke gevolgen ervan... praten we met oud-rechter van de Amsterdamse rechtbank... Willem van Bennekom. Goedemorgen, meneer Van Bennekom. Goedemorgen, mevrouw Van wij. U gaat ons toch niet vertellen dat de rechters ook maar gewoon mensen zijn, hè? Ja. <laughs> uh, ze zijn het wel, maar ze moeten in hun vak natuurlijk voorbeeldig zijn. Ja, en dat zijn ze niet altijd. Is het eerder voorgekomen dat Nederlandse rechters een strafzaak aan hun broek hebben gekregen? Strafzaken denk ik wel, maar mijn schijnt nog nooit eerder te zijn voorgekomen. Nog nooit? Nee, dat nee. lees ik in de kranten en ik weet ook niet uit mezelf andere voorbeelden daarvan. Nee. En uh, hoe schadelijk is dit dan voor die rechtspraak? Nou, voor de rechtspraak. Um, dat, je moet wel verschil maken, denk ik, tussen de rechtspraak, zoals die dag in dag uit in alle rechtszalen in ons land op het ogenblik zijn beslag krijgt. Die ondervindt niet direct schade van deze. Dit besluit om te gaan vervolgen. Maar iets anders is dat het besluit natuurlijk wel. Uh, groot uh, ja, schade toebrengt aan het aanzien van de rechterlijke macht als zodanig. En dat is heel dramatisch. Want je gaat een ander probleem misschien krijgen. Stel voor dat er uh, besloten wordt door andere rechters... dat ze geen mijnheid hebben gepleegd... dan krijg je in het land waarschijnlijk een soort reactie van... ja, natuurlijk zeggen ze dat. Ze dekken uiteindelijk elkaar allemaal. Tenminste, dat is voor de hand liggende reactie, hè? Ja, dat kan je niet uitsluiten, dat het een soort backlash geeft uh, in het vertrouwen wat in de rechtelijke macht uh, bestaat en moet bestaan. Maar daarom is juist deze kwestie zo ontzettend schadelijk. Ja. En... Hoe goed het op zich ook is dat het besluit tot vervolging valt. Want dat betekent in ieder geval wel dat uh, een ander deel van de rechtelijke macht, namelijk de staande magistratuur, dat die uh, zegt, ja, wat er ook gebeurd is, de onderste stem moet boven. Precies. Dus dat reinigend vermogen, dat is aanwezig. Hoe kan je dat uh, voor elkaar krijgen als rechterlijke macht? Zeker als je dus dit dilemma en het voor de hand liggende reactie bij de Nederlandse bevolking, als je dat al van tevoren weet, wat moet je dan doen? Of hoe moet je het construeren? Uh, het herstel van vertrouwen bedoelt ja. u? Nou, ik denk dat er maar één ding op zit. Dat is dat uh, iedereen gewoon doorgaat met het werk te doen waarvoor die is aangesteld en benoemd. Dat is op onpartijdige, onberispelijke manier rechtspreken. Maar zijn er nog en... speciale dingen die je moet doen... om aan, juist in deze zaak duidelijk te maken dat je onafhankelijk bent? Bijvoorbeeld door desnoods rechters uit het buitenland in te laten vliegen? Of ja, Ik verzin maar wat, hoor. Nou, ja, dat lijkt me heel extreem. Um, ik denk dat er wel een paar dingen mogelijk zijn... Uh, waar nog uh, nou ja, verbeteringen mogelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld in de eerste plaats een volstrekte transparantie binnen de rechterlijke macht, en speciaal bij de zittende magistratuur... op het punt van nevenfuncties, wie is wie. Die registers die moeten compleet up-to-date zijn... zodat iedere burger altijd kan controleren wat is het verleden van de rechter Het tweede is dat, denk ik, binnen de gerechtsbesturen zelf... dat daar nog wel stappen gezet kunnen worden, om het in managementstaal te zeggen... Uh, die ertoe kunnen bijdragen dat rechters dat die permanent op het kivive gehouden worden... Uh, ben ik wel op dit punt goed bezig. Rechters moeten verder vooral, en ik denk dat dat het sluitstuk is voor het bouwwerk... rechters moeten vooral uh, bij zichzelf en in hun naaste omgeving... tegenspraak organiseren, checken uh, op het punt integriteit kan ik eigenlijk wel doen wat ik nu aan het doen ben. Ja. Dat zijn de belangrijkste dingen. Um, stel dat uh, deze mannen, deze rechters, worden uh, schuldig verklaard. Ja, dat is dus nog helemaal niet zeker. Hè? Want ik zeg ook heet... stel. Ja, ja. Dat is dan toch wel een, een, een genadeklap voor de geloofwaardigheid van rechters. Uh, ja, dat heb ik ook gezegd. Dat, uh, dat is nu al het geval eigenlijk, dat, dat ja. die schade, die is enorm. Uh, en als dat tot een veroordeling zou komen, maar daar wil ik nog wel iets over zeggen... Uh, net zoals over de gevolgen die dat dan mogelijk zou kunnen hebben voor de chipholzaak, uh, Ja, dan, dan uh, uh, zijn er misschien nog weer heel andere uh, uh, dingen nodig om uh, um dat herstel te bevorderen. Nou ja, die chipholzaak, het ging dus over vastgoedprojecten rond ja. Schiphol. Op een gegeven moment, de verdenking is nu dat zij een, een collega een rechter eigenlijk een soort vriendjespolitiek hebben laten bedrijven. Toch? Die nou, hebben dus de, nou ja, goed, ja. We, gaan, we gaan niet die hele chipsholzaak chips nee, weer nee, op. Nee, want dan zijn we nog een tijd bezig. Nee, we, dat hebben, het, we, we, doen. Ook, we hebben het er hier ook wel eens over gehad. En toen, uh, toen, toen dacht ik, ha, nu begrijp ik hoe het gegaan is. En toen kwamen die rechters ook al in het vizier. Maar goed, in, nee, in ieder geval. Maar je moet, denk ik, ik denk dat het belangrijk is om onderscheid te maken. Als je het hebt over die zaak En het niet helemaal buiten beschouwing te laten. Want het is natuurlijk wel de aanleiding. Ja. Je moet onderscheid maken tussen aan de ene kant. De verdenking dat er een strafbaar feit is gepleegd in de vorm van mijnheid. En aan de andere kant de civiele achtergrond van deze zaak. Uh, preciezer gezegd, zelfs als het zou komen tot een veroordeling wegens mijnheid. Dan is dat nog helemaal niet gezegd dat dat ook gevolgen hoeft te hebben voor de civiele afloop in die chipsholzaak. Nee. Zo ligt het. Ja. Dus die zaak is er niet per definitie uh, nee. meegediend. Nee, het is in de visie van de, van de heer een poot... die natuurlijk via Ja. Zoon, ja. Die, uh, precies. Die, joepie, joepie, is dat anders. Nu, ja. Precies, wel, maar ja. uh, het is toch echt zo... dat je heel streng onderscheid moet maken... tussen dit strafrechtelijke losgekoppelde en los te koppelen aspect... van deze inktvisachtige problematiek hm. en de onderliggende problemen. Meneer van Bennekom, uh, uh, ik heb nog eens... Uh uit de vriendenkring, zeg maar, eens even toch wat mensen gebeld. En daar werd iets gezegd van, ja, natuurlijk is het schadelijk. Het, het is ook een vorm, uh, ferme discussie. Maar die ferme discussie die zou ook voor die rechterlijke macht... eigenlijk best eens goed uit kunnen pakken... en helemaal niet zo slecht zijn en gewoon gevoerd moeten worden. Oh, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, discussie over integriteit van rechters. Wat kunnen rechters wel en niet? Uh, uh, in hoeverre is het toelaatbaar dat rechters elkaar op de gang aanschieten... Uh, zeg, weet jij dit of dat? Uh, dat zijn dingen waarin je elkaar uh, scherper moet houden dan ooit tevoren. Uh, vanwege die transparantie die al genoemd is. Maar juist omdat de rechterlijke macht inderdaad niet verder deuken... in het vertrouwen kan oplopen. Dus ik ben het met die geluiden die u heeft opgevangen in uw kring, ben ik het helemaal eens. Er was iemand die het had over een wake-up call. Kunt u zich daar uh, iets bij voorstellen? Ja, uh, het is een, een manier van zeggen. Uh, wat uh, ja, bij mij leidt tot het, uh, tot het adjectief dramatisch of, of schokkend, kan je ook zeggen. Dus uh, iedereen die denkt, ook binnen de rechtelijke macht. Nou, we zijn eigenlijk wel goed bezig en er zijn niet zoveel problemen. Uh, laten we vooral zo doorgaan, die moet hierdoor aan het denken worden gezet. Zo is het wel. Uh, wat uh, voor maatregelen kunnen er eigenlijk genomen worden... tegen rechters die niet goed uh, functioneren? Uh, je hebt uh, wettelijk geregeld een heel getrapt systeem... van maatregelen die mogelijk zijn. Uh, maar ook hier moet je weer opletten... Uh, er is een groot verschil tussen je werk niet goed doen... Um, door te laat op je werk te komen, door slechte fondsen te schrijven, ga maar door. Um, en aan de andere kant, strafbare feiten plegen. Dat zijn uh, uh, heel verschillende dingen. Uh, extreem gezegd, iemand die strafbare feiten pleegt als rechter... die bijvoorbeeld door een rood licht te rijden, die kan nog wel zijn werk heel goed doen. Het omgekeerde, ja, dat is wat lastiger. Dus, uh, maar terug te komen op uw vraag... Uh, de wet voorziet erin dat uh, rechters zelfs ontslagen kunnen worden als ze dysfunctioneren. En daar hoort zeker bij uh, het uh, veroordeeld zijn wegens een strafbaar feit als bijneed. Dat is iets anders dan een rood licht. Uh, ik denk dat dat ongetwijfeld zou leiden. als ze al niet. Uh, geen deel uit meer maakten van de rechtelijke macht. tot ontslag. Maar nogmaals, zover zijn we dus nog niet. Maar kennelijk zijn die. Uh, de, de, de opsporingsmogelijkheden binnen het apparaat. zelf niet zo uh, ja, goed dat ontwikkeld. Is het, nou, nou ja, dat wil ik niet helemaal. u nazeggen. Dat nou ja, het niet goed ontwikkeld. Nee, maar, maar het functioneert ik, soms niet. Nou, ik refereer ik, even aan een voorbeeld. en dat wordt in de kranten natuurlijk ook genoemd. en dan denk ja, ja. je, ja, moest mogelijk. van kennelijk. Ja van de vrouwelijke rechter die uiteindelijk kennelijk... volgens collega's toch al twaalf jaar niet functioneerde... dat ze op een ja. goed moment dan bij haar thuiskomen... en daar volledig verwaarloosd... de ergens ongeveer tussen het statiegeld aantreffen. Ja, dat, dat klopt. Dat is ook een dramatisch geval. Maar je moet wel bedenken... er zijn uh, meer dan 2000 rechters in Nederland... Uh, dat er een enkele keer zoiets buitengewoon uh, wonderlijks... Uh, en ook uitzonderlijks gebeurt... Ja, dat kan op zichzelf niet heel erg verbazen. Maar belangrijker is... Nou, wel als de... dat twaalf jaar duurt. Uh, dat, is, dat klopt, dat klopt. En daarmee zit u inderdaad op een hoofdlijn. Ik denk dat de methoden die binnen de gerechtsbesturen... nu op het ogenblik bestaan om op te sporen, tijdig op te sporen... Uh, dat er dingen niet goed lopen, of het nou uh, qua integriteit is of iets anders die zijn voor verbetering vatbaar. Maar ik weet ook, dat weet ik uit Amsterdam, maar dat weet ik ook uit andere gerechtsbesturen... Eh, dat men eigenlijk, naar aanleiding van al die incidenten die de afgelopen jaren geweest zijn... dat men wel heel hard aan het werk is om die methode te verbeteren. Ja. Bent u dus u blij... die, tijd, die ja? tijd moet de rechtelijke macht toch worden gegund. Het is niet anders. Ja. Bent u blij dat u met pensioen bent en dat u deze ja. zaak dus niet kunt <laughs> voorzitten? Nou, uh, je bent als rechterdrager gewend om elke zaak uh, te moeten voorzitten onder omstandigheden. Maar ja, uh, je leeft mee. Je leeft ook mee met de verdachten. Zo is het ook wel weer. Uh, ik ken ze niet heel goed, maar toch enigszins wel. Uh, het is natuurlijk ook voor hen is het, uh, een drama. Alleen deze beschuldiging. Alleen, ja, wat moet, dat moet. En uh, mijn pensioen, dat uh, staat daar buiten. <laughs> en, en dat mag wel voor elkaar zijn, neem ik aan. Maar daar gaat het niet over. Uh, heeft u nog Hoe in uw hoofd... U, meneer de bier? <laughs> nee, Nee, nee, nee. Nou ja, de, ik, ik bedoel er <laughs> nou echt ja. niks mee. Ik formuleer okay, het gewoon Nee, Dat is het, is het eigenlijk. Dan um, is het goed. Uh, nou, nou raak ik van mijn aardig op. Ja, dat, maar, is, dat is soms ook bij een ja, ja, ja, ja, precies dat is uw tijd. Wat ik bedoelde eigenlijk te, nog als slotvraag. Uh, heeft u een concrete maatregel in uw hoofd waarvan u denkt... als je dat nou doet, dan heb je in ieder geval een extra veiligheidsklep ingebouwd. En dat zou op relatief korte termijn kunnen. Nou, het enige wat ik kan bedenken, maar dat zou kunnen zijn... dat men daar in de rechtbanken al mee bezig uh, is in uh, de hele rechtelijke macht... dat is dat periodiek, dat wil zeggen, ik zou denken eens in het jaar, minder niet... dat er een uh, bijeenkomst is van rechters met buitenstaanders... waarbij indringend met elkaar gesproken wordt dus over de vraag... hoe doen wij het qua integriteit? Welke problemen zijn we tegengekomen... Uh, en dan zou bij die bijeenkomsten ook niet geschuwd mogen worden. Ook al moet je niet vervallen in een soort uh, Mao-achtige zelfkritiek bijeenkomsten. Maar dan zou niet geschuwd moeten worden om de dingen te benoemen die in de omgeving worden gesignaleerd. Dat is wat ik kan bedenken. Goed. Hartelijk, uh, hartelijk dank. Ik vraag me af of het gaat gebeuren. In ieder geval, die, deze beide rechters die, uh, die, die geven op geen enkele manier blijk van ja, enige schuld. Daar uh, heb ik geen, geen nee. commentaar op en geen oordeel. Dat weet ik ook niks van. Daar heb nee. ik niks over nou, gelezen. Jongens, we hopen dat er zijn de zijn een tijd een goede uitspraak We blijven over... het volgen. Ja, dank u Goed. wel. Ja, hoor, tuurlijk, uiteraard. Willem van Binnenkom, dank je wel. van de Amsterdamse rechtbank. We spraken met hem over de vervolging van de oudrechters rechters en Westerberg. En dat ging dus over mijn eet. Voor het eerst in de geschiedenis in de Chipsholzaak. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u altijd terecht op onze website. www.newshow.nl NL. In Syrië vallen dagelijks tientallen doden. In Egypte neemt het geweld met de dag toe en in Zuid-Soedan is het onveiliger dan ooit. En ondertussen komen de vergadertijgers van de Verenigde Naties niet tot een gezamenlijk standpunt... hoe het geweld de kop in te drukken. Het handhaven van de internationale vrede en veiligheid... dat is namelijk de reden dat de VN ooit werd opgericht... is als puntje bij paaltje, komt verder weg dan ooit. En om ondanks al deze ellende ons toch in te laten zien... waarom al die lange vergaderingen een hoger doel dienen is bij ons aangeschoven Yvonne Donders, hoogleraar Mensenrecht... en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Uh, u kunt zich wel voorstellen dat een hoop mensen, uh, zeker die journaals volgen... dan hoor je deze verhalen, dan zie je inderdaad weer die vergaderzaal... dan is altijd de conclusie, nou, uiteindelijk is er of een veto... of men komt er niet uit. Nou ja, dat de huiskamer denkt, ja, wat heb je dan aan die VN? Nou, dat kan ik me natuurlijk heel goed voorstellen. Dat, uh, ik kijk zelf ook naar de televisie en als ik dan die beelden uit Syrië zie... dat is natuurlijk afschuwelijk wat daar gebeurt. He, en ook in andere delen van de wereld zijn nog steeds conflicten. en he, Er is nog steeds honger en armoede. En dan kan je je afvragen, ja, wat heb je nou aan de VN? Maar de VN, misschien is het wel goed om even uh, dat enigszins neer te zetten. Want... Doet u dat? Ga ik doen. Um, de VN is eigenlijk, ja het lijkt als je het zo uitspreekt, lijkt het alsof het één gebouw is met één vrij simpele organisatie. Je moet eigenlijk spreken van het VN-systeem. Want de VN is veel meer dan alleen de Veiligheidsraad. Dat is wat we natuurlijk de laatste weken veel op televisie zien. Ja. De veiligheidsraad, die vergadering. Die er komt al. er niet uit. Precies, die komt er uh, tot op heden niet uit. Hoewel, nogmaals, vandaag komen ze als het goed is weer bij elkaar. Uh, en zelfs de Amerikanen zijn enigszins optimistisch. Er komt eerst nog een gesprek tussen de twee buitenlandse zakenministers... van Rusland en de VS, om te kijken of ze toch tot elkaar kunnen komen. Dus we kunnen niet helemaal voorspellen of dat, uh, of dat niet toch tot iets gaat leiden. Maar nogmaals, de Verenigde Naties zijn echt veel en veel meer... dan alleen de Veiligheidsraad. Jawel, maar goed, wat is er nu aan de hand? Rusland zegt, wij willen niet ingrijpen in een interne kwestie in een ander land. En iedereen weet dat het eigenlijk om economische belangen gaat. Dat klopt. Um, en het probleem is eigenlijk van het hele systeem... dat het nog steeds bestaat uit soevereine staten. De Verenigde Naties uh, worden gevormd door 193 soevereine staten... die logischerwijs... Uh, een heleboel belangen moeten dienen voor zichzelf... waaronder inderdaad economische belangen. Voordeel bij de Verenigde Naties is dat er ook oog is voor andere belangen. Het feit dat er gesproken wordt over he, mogelijke sancties... of andere uh, maatregelen tegen Syrië... Uh, is vanwege het feit dat men toch vindt dat daar de situatie dermate ernstig is... dat je iets moet doen. Ja, goed, maar het is een organisatie die op een gegeven moment heeft gezegd... wij willen nooit meer oorlog. En uiteindelijk laten ze toch voor de economische belangen van één land... al die mensen maar verder uh, doodbloeden, om het even zo te zeggen. Daar komt het dan toch op neer. En dan denk ik, ja, die geloofwaardigheid die gaat er dan toch aan in de ogen van het publiek. Het heeft ermee te maken dat... Ik denk ook niet dat het de, de economische belangen van één land ja, in dit geval dan toevallig wel. En nogmaals, we moeten eerst afwachten wat er vanmiddag of ja, later op deze dag uh, wellicht uitkomt. Ja. Maar economische belangen zijn natuurlijk in de wereld niet onbelangrijk. Nee. Ook niet voor andere landen als het hen op dat moment uh, goed uitkomt. Ik heb uh, William Heek, die uh, heeft daar ook iets over gezegd. How many people need to die before the consciences of all world capitals on this subject are stirred? We should remain seized of the situation in Syria, returning to the matter, if the violence still continues. To fail to do so. Would be to undermine the credibility of this institution. Leuk, hè, dat arbeidersgeluid. Ja, nou, het is gewoon een Engelse tongval van de minister van Buitenlandse Zaken... ...als dit, William Heek van, van Engeland... ...die dit dus zei bij de vergadering over een revolutie tegen dat Syrische regime. Hij vindt dus die aarzelende houding van de Veiligheidsraad... ...daardoor wordt het, ja, het, het belang eigenlijk ondermijnd van het instituut. Het is uh, heel duidelijk dat, uh, dat ook ik... een wat voortvarender en slagvaardiger VN ja. ja. zou willen hebben. Ja, nee, hoor. Uh, zeker weten. Maar uh, uh, de boodschap... Uh, is ook wat mij betreft... dat uh, het systeem... niet noodzakelijkerwijs ondermijnd wordt... doordat de Veiligheidsraad met die 15... Uh, staten, want de Veiligheidsraad bestaat... maar uit 15 staten van de 193... Mm -hmm. met vijf met een vetorecht. Ja, dat is een systeem wat na de Tweede Wereldoorlog... is, uh, is ingesteld. En uh, waar ook heel veel uh, hervormingen... nodig zijn. Maar daarmee... Nee, vind ik niet dat je het hele systeem, dat, dat mag je niet vinden dat het daarmee ondermijnd wordt. Want nogmaals, de VN doet veel meer dan alleen maar uh, eventueel uh, een militair ingrijpen in, in bepaalde landen. Nee, daar heeft u absoluut gelijk en dat punt heeft u duidelijk gemaakt. En toch, voor dit soort dingen moet je terecht bij die Veiligheidsraad en is het voor tenminste veel mensen, een vrij onbegrijpelijk systeem... dat er uiteindelijk vijf landen een vetorecht hebben. Waardoor je die 193 die kunnen kakelen wat ze willen. Als er eentje zegt, we doen het niet, dan doen we het niet. En dat is raar. Dat is uh, uh, raar omdat de wereld er inmiddels anders uitziet dan vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het is heel duidelijk dat dit systeem van de Verenigde Naties en met name dat systeem van de Veiligheidsraad is ingesteld vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus de overwinnaars van dat moment hebben zichzelf ja. toen natuurlijk die positie gegeven. Ja, en we maar waarom kunnen... wordt dat dan nog geaccepteerd? Nou, het wordt uh, zeker niet algemeen geaccepteerd. Hè? Ook Nederland pleit al, al jaren voor hervormingen van de Veiligheidsraad. Er zijn ook al jaren gesprekken en plannen over... en, en voorstellen uh, binnen en buiten de Verenigde Naties. Het probleem is dat die vijf landen die dat veto recht hebben ook met die plannen allemaal moeten instemmen. En u kunt zich allemaal voorstellen ja. dat op het moment dat je dat veto-recht hebt... als, ik noem maar wat, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, VS, zijnde... Uh, dat je dat niet zo makkelijk opgeeft ten behoeve van een veiligheidsraad... die ja. groter en meer flexibel maar is. Maar dat is helder, maar in het bedrijfsleven hebben ze daar gewoon hele simpele oplossingen voor. En dan starten ze gewoon een nieuw bedrijf die hetzelfde doet als het vorige. Nou, waarom hier niet? Nou, ik zou niet zo gauw een alternatief zien... om de Verenigde Naties op een andere manier op te starten. Wel gebeurt dat natuurlijk op regionaal niveau. Er zijn op regionaal niveau ook allerlei uh, organisaties, intergovernementele organisaties opgezet. We hebben bijvoorbeeld in de, het geval van Syrië... ook de rol van de Arabische Liga gezien. En zelfs daar blijkt hoe moeilijk het is... Om met soevereine staten tot overeenstemming te komen. Het is ook nogal wat. Maar die kwamen wel tot uiteindelijk een, een redelijk krachtig maatregel. Ik bedoel, die zeggen toch dingen over Syrië, de, waar, de, waar, waar de Verenigde Naties niet. Nou, de Verenigde Naties dus wel, maar de Veiligheidsraad niet <laughs> aan toe komt. Ja, ik heb u wel begrepen <laughs> ja, hoor, in de verte. Ja. Nee, dat is, dat is zeker waar, maar ook. He, de Arabische Liga is het niet uh, unaniem eens... over wat er dan precies moet gebeuren. Hè? Want dat is natuurlijk ook een, een grote vraag. Dat het allemaal ernstig is in Syrië, is heel duidelijk. Dat, dat uh, de president daar uh, toestaat dat er meest vreselijke dingen gebeuren. Daar is ook iedereen het denk ik wel over eens. Maar wat dan te doen? He, de resolutie aanvankelijk omvatte uh, dingen als... Assad moet weg, die moet, die moet zijn macht overdragen. Nou, daar waren Rusland en China het niet mee eens. Die zeiden de VN is niet voor een regime change. Dat is niet waar de VN voor staat. De paragraaf is er inmiddels uitgehaald. Maar wat dan wel te doen? Het is ook heel duidelijk, ook Nederland is daar geen voorstander van... dat we niet militair gaan ingrijpen in nee. Syrië. Wat dan wel? Nou, en nogmaals, dan is het toch, denk ik, goed... dat de Verenigde Naties een scala aan mogelijkheden heeft. Sancties aan de ene kant, maar ook humanitaire oplossingen aan de andere kant. Denk aan vluchtelingenstromen die er op dit moment op gang komen. En waarvan ik zeker weet dat de VN-vluchtelingenorganisatie... alweer klaar staat om in ieder geval die mensen zo goed mogelijk te helpen. Ja. Maar goed, je zou toch zo langzamerhand gaan denken... kijk eens, als er één iemand op tegen is... Hè, die, dan zou je misschien moeten zeggen... nou, één is te weinig. Als één iemand erop tegen is, dat is te weinig. Want die kan gewoon zo'n enorm eigen belang hebben. Ja. Zodat, maar ja, de, de, u ziet niet aankomen dat dat voorlopig veranderd zou worden. Nee, ik zie dat niet uh, inderdaad voorlopig veranderen. En nogmaals, die ene is dan nu Rusland. Maar is ja. ook regelmatig natuurlijk uh, de Verenigde Staten... Ja. Of, of een van de andere permanente leden. Om de naam Israël maar te noemen. Exact. Dus... Um, dat is een systeem waarbij we nou eenmaal met die soevereine staten uh, uh, te maken hebben. Als we voorstellen van we stappen van dat hele systeem af... we gaan gewoon kijken of we met een aantal staten tot overeenstemming kunnen komen om iets te doen. En dan doen we het maar. Op zich is dat natuurlijk een, een, een nobel idee. Dat, is, dat lijkt een prachtig idee. Maar dan moeten we misschien ook toestaan dat een land als Syrië zelf zegt... nou, ik heb ook wel een paar bondgenoten. Iran of enkele leden. Maak ik ook een soort van coalition of the willing? En dan ga ik ook doen dat wat mij goed lijkt. Kunt u dat eens uitleggen, Coalition of the Willing? Want we hebben het gevoel dat we daar een paar acties van gezien hebben. Noem Irak, noem Afghanistan. En dat is allemaal vrij rampzalig verlopen. Nou, het idee is dat de VN heeft zelf geen leger heeft... Uh, heeft zelf geen troepenmacht. En aangezien de conflicten in de wereld ontzettend verschillend van aard zijn... ook in wat je nodig hebt, ik ben geen militair stratege... maar ik kan me zo voorstellen dat dat per land erg verschillend is... wat je nodig hebt, luchtmacht, uh, troepen op de grond. De VN heeft zelf niet een dergelijk leger. Dus vaak voor zo'n leger tot stand komt... Ja, dan ben je weer een aantal maanden of misschien zelfs jaren verder. Vandaar dat de VN de laatste jaren met name toestaat dat de lidstaten maatregelen nemen om eventueel militair al dan niet in te grijpen. Nou, meestal is het niet militair, overigens. Hè. Dat, is, uh, dat is echt het laatste beredmiddel wat er dan nog is. Ja, en dan zie je dus dat lidstaten op zoek gaan naar nou, wie, wie wil er meedoen. Mm. Daar komt het dan eigenlijk een beetje op neer. En dan telt een veto van een of andere partner niet meer mee. Nou, we gaan er dan dus nogmaals van uit dat de Veiligheidsraad die toestemming aan de lidstaten heeft gegeven. We zagen dat bijvoorbeeld bij Libië. Zoek maar een clubje dat wil. Feitelijk. En toen heeft de NAVO in dit geval... Ja, die heeft natuurlijk wel uh, de mogelijkheid... om een troepenmacht snel samen te stellen. Die hebben toen uh, die taak op zich genomen. Nou, nogmaals met toestemming van de Veiligheidsraad. En dat is niet op een feestje uitgelopen? Dat is zeker niet op een feestje uitgelopen. En nogmaals, dat laat ook zien dat... Alleen ingrijpen, ja, dat, is, dat, dat klinkt heel prachtig. Van we gaan ingrijpen, we gaan iets doen. Maar het is nog niet zo gemakkelijk om te bepalen... wat er dan precies moet gebeuren. Want ja, alleen een regime uh, weghelpen, nou ja, dat is misschien dan, dan één stap. Maar er moet vaak nog ontzettend veel meer gebeuren daarna. En ook dan valt men toch vaak weer terug op die Verenigde Naties... die men daarvoor zo vreselijk verguisde. Tja, het is wat. <laughs> ja... Het is het systeem wat we, wat we, nou ja, laten we zeggen we, uh, wat na 45 bedacht is. Ik hm. zie ook nog niet zo snel een heel goed alternatief. En het blijkt ook dat lidstaten toch graag daar steeds weer aan mee willen doen. Pardon, dus... ik kijk nog even naar uw titulatuur: Hoogleraar mensenrechten en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Het lijkt af en toe alsof het twee dingen zijn die nog wel eens met elkaar in tegenspraak zijn. Nee, dat, uh, nee, gelukkig niet, want dan uh, zou het voor mij wel heel erg spagaat worden... om in deze twee, uh, dingen, uh, te, deze twee dingen te combineren. Nee, want juist op het gebied van de rechten van de mens... Uh, hebben de Verenigde Naties natuurlijk, met name op juridisch terrein... ontzettend veel bereikt. Er zijn ontzettend veel verdragen. Syrië ook is partij bij allerlei verdragen. Nogmaals, dat zegt dus niet altijd alles over hoe het daadwerkelijk in de praktijk gaat. Maar uh, er is wel degelijk ook weer na die Tweede Wereldoorlog bedacht... dat als we staten het allemaal echt op nationaal niveau laten uitzoeken... met betrekking tot mensenrechten, dat dat ook meestal uh, of meestal niet altijd tot de juiste dingen leidt. Dus vandaar dat er op internationaal niveau een heel mensenrechten is bedacht... onder de auspices van de Verenigde Naties. Dus ik kan die twee nog aardig met elkaar uh, rijmen. Geen spagaat, wel een heldere uitleg. Hartelijk dank. U hoorde Yvonne Donders, hoogleraar, mensenrechten dus... en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Dank voor uw komst. Dank u wel. I'm hungry, hungry. You said you love fishing. And I believe you do. I can tell from the lipstick. Dit was Frederike Spicht en Ben Jolink, het nummer I'm sure you wish you had. Uit Nederland zijn in de oorlogsjaren meer dan 100.000 Joden en Zigeuners weggevoerd... naar de concentratiekampen in Duitsland en Polen. Onder hen waren 18.000 kinderen van wie bijna geen de kampen wist te overleven. Nu de oorlog steeds verder achter ons komt te liggen en de laatste overlevenden steeds ouder worden... Voelde schrijver en dichter Guus Luiters de drang die 18.000 kinderen aan de vergetelheid te ontrukken. Vier jaar lang werkte hij aan zijn in memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse Roma- en Sinti-kinderen 1942-1945 dat deze week verscheen. We gaan met hem praten over zijn betrokkenheid bij het lot van de vermoorde kinderen en zijn intensieve onderzoek daarnaar. Goedemorgen Guus Luiters. Hallo. Um, had je enig idee waar je aan begon... toen je jezelf die taak stelde om, om al die namen te achterhalen? Ik wist uh, heel goed waar aan ik begon... maar ja. ik wist niet wat dat, dat uh, allemaal inhield, uh, uiteraard. Uh, het begint ermee dat, dat ik om de een of andere reden dacht dat het om 10.000 uh, kinderen ging uh, die vermoord zouden zijn in Nederland een eenvoudige rekensom hadden we natuurlijk al kunnen leren dat dat niet uh, kon kloppen, maar dat cijfer zat in mijn hoofd en toen ik Net begonnen was met mijn werk, toen ging ik tellen en toen kwam ik dus op 20.000 uh, kinderen. Wat uh, de zaak natuurlijk al meteen uh, een heel ander aanzicht gaf ja. Ook qua werk. Je bent zelf niet van Joods afkomst, nee. hè? Nee, nee helemaal dat, niet. Nee, maar dat zou mensen misschien denken: dat het heeft te maken ja, met dat zijn dat eigen familie. Ja, voor de hand, uh, over het algemeen uh, worden. Er uh, zijn heel veel van dit soort onderzoeken en dingen uh, gedaan door Joden zelf. Maar en hoe, hoe ben jij er dan zo bij betrokken geraakt? Ik, heb, uh, ik ben van 1943. Ik ben opgegroeid uh, vlak na de, na de oorlog. Die dus een hele, altijd een hele belangrijke rol speelde uh, in, alles wat je, in alles wat je deed. Daar had je voortdurend uh, mee te maken. En ik ben al heel vroeg... Uh, heb ik te maken gekregen met het feit... dat er dus een, uh, een heel gedeelte van de stad Amsterdam uh, onbewoond uh, bleek te zijn. Ik heb dus uh, in 1948 of in 1949 gezien... hoe uh, de, de jodenbuurt er geheel onttakeld en kapot uh, bij lag... Met Huizen waar helemaal niets meer, uh, meer in zat. Ook geen mensen. Er, waren. er was dus helemaal niemand op straat. En dat is de vraag uh, waarmee het voor mij begonnen is. Was uh, de vraag die ik toen aan mijn vader stelde. Van waar is iedereen? Mijn vader zei weg. Dat was het uh, uh, antwoord. <tiek> Wat klopt. Hè? Weg. Iedereen was weg. Maar waar waren ze dan? En dat heeft me altijd heel erg bezig gehouden. En ik heb de rest van mijn leven altijd... In mijn, vanuit mijn ooghoeken in de gaten gehouden van... ja, hoe zit dat nu eigenlijk? Waar, uh, er zijn heel veel mensen dood, maar wat, wat gebeurt er nu uh, met die mensen? en Zeker de kinderen waren naar mijn gevoel steeds verder aan het wegzakken... in de, in de vergetelheid. Eh, er zijn dus, uh, blijkt nu, dus, uh, zo'n 18.000 uh, kinderen vermoord in de, in de kampen... in de, in de, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, uh, Hoeveel zijn er van teruggekomen eigenlijk? Er zijn uh, uit de vernietigingskampen zijn ongeveer 125 kinderen teruggekomen van de 17.000 die daarheen zijn gedeporteerd. Dus iets van 1 pro mil. Het is bijna niet uit te rekenen hoe weinig. En uit Bergen-Belsen en. Wat geen, niet per se uh, vernietigingskampen waren... zijn er ruim duizend kinderen uh, teruggekomen. Heeft u nog met kinderen op de lagere school gezeten? Bijvoorbeeld die terugkeerden uit de kampen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ik, heb, uh, ik zat in een... Uh, ik woonde in de, Bos, in de Bosselommerbuurt. En uh, nou, daar woonden... Uh, misschien waren er twee Joodse families geweest... Uh, in, die, in die buurt en die kinderen... Kinderen uit de Sanderijnstraat, die zijn, die, zijn allemaal, uh, die zijn allemaal vermoord. Kijk, de kans dat je een overlevende tegenkomt... Uh op een uh, onschuldige plek is bijna uitgesloten. Je kunt, uh, je kunt een overlevende tegenkomen als je ernaar gaat zoeken. En je kunt een overlevende tegenkomen... Bij een tegen... Auschwitz-herdenking. Ja, bij zo. een auschwitz ja. denk ik. Kun maar dat je, is eigenlijk het kun... enige. Ja, de kans dat je, dat je een van die, 125, van die 125 kinderen die het overleefd hebben... zijn natuurlijk ook een heleboel gewoon gestorven uh, inmiddels weer. Er zijn maar heel weinig mensen die daar nog herinneringen aan hebben. Dus ik, ik ken inmiddels uh, uiteraard een aantal uh, uh, overlevenden. Maar, maar als kind heb ik die niet ontmoet. Maar wat was het moment dat u besloot... ze moeten een gezicht krijgen, ze moeten een body krijgen? Dat is dat... Ik heb... Ik heb uh, in de, in de jaren 80, uh, in, de jaren, midden, in het midden van de jaren negentig is er een boek verschenen in Frankrijk van, uh, van Serge Klaarsveld. Waarin ongeveer hetzelfde is gedaan als wat ik nu heb gedaan. Ik heb natuurlijk van zijn uh, ervaringen gebruik gemaakt en ik heb het iets anders aangepakt. Maar op het moment dat ik dat boek zag, toen wist ja. ik absoluut zeker. Dat gaat iemand maken. Want het was, ik vond dat zo'n belangwekkend uh, boek. Het een boek met foto's. Ook met ja. foto's. En ook uh, al die, alle namen en adressen van de kinderen per, per transport uh, geordeld. Ik vond dat dermate. Uh, Belangrijk dat ik er niet aan twijfelde of daar zou uh, meteen iemand anders zou dat ook gaan doen uh, in Nederland en in België. En in België is dat dus ook inderdaad gebeurd uh, inmiddels. En ik heb, in, ik heb dus geduldig gewacht tot een, uh, een historische stad aan zou pakken. En toen dat dus vier jaar geleden uh, nog steeds niet gebeurd uh, bleek te zijn. Toen dacht ik, ja, als niemand het doet, dan, dan, dan moet ik het uh, maar gaan doen. Hè? En, uh, en toen, ben ik, uh, toen heb ik op een maandagochtend, uh, omstreeks kwart voor elf... <laughs> heb ik de knoop doorgehakt. En ik heb tegen mezelf gezegd, uh, dat ga ik doen. En toen ben ik naar mijn uitgever gegaan en ik heb gezegd wat ik wilde. En die zei uh, na vijf minuten, nou, doe dat maar. En, en dan wil je natuurlijk nog iets meer... dan alleen die lijsten van die kinderen van die transporten... Want... Eigenlijk zou je dan wel willen weten... wat waren dat dan voor kinderen? Toch of niet? Ja, maar dan kom je, je komt dan op, twee, uh, op een zeer moeilijk terrein. En dat heeft, het zijn twee enorme obstakels. Ten eerste is er het obstakel van het simpele feit... dat er over ontzettend veel kinderen uh, helemaal niks bekend is. En die kinderen bestaan geen enkele herinnering aan. Ik heb vorig jaar een, een gedicht ge, gepubliceerd... Het heet Sterrenlied, het gaat over een doodgewoon meisje. Sintje Abraham die is op de elfde vermoord in Auschwitz. Dat meisje, daar bestaat geen enkele herinnering aan. Niemand weet wie dat geweest is. Iedereen die haar gekend heeft, is namelijk ook vermoord in de, in de kampen. He, dus, dat, dus er zijn heel veel kinderen waar niemand iets van weet. En dan zijn er kinderen waar je wel iets van weet. Dat, dat uh, materiaal zou je dus, uh, je zou dus van, uh, van die kinderen een, een, een biografietje kunnen maken. Op het moment dat je daaraan gaat beginnen, zie je het onder je handen uitdijen tot uh, onhanteerbare uh, uh, proporties. Uh, want 18.000 kinderen, u weet niet hoeveel dat is. Ik weet dat wel, inmiddels. Dat is zo verschrikkelijk veel. En als je dus... Als je uh, al, al schrijf je maar zo'n heel klein stukje over, over al die kinderen, dan krijg je al een hele plank uh, vol met boeken. We zijn nu wel van plan om op internet een, uh, een, uh, een site te beginnen waar we gaan proberen om zoveel mogelijk biografieën, korte biografieën van kinderen uh, te verzamelen. Maar in mijn boek was dat uh, absoluut ondoenlijk. En ik heb uh, überhaupt. Uh, Iedere vorm van uh, uh, verhalen vertellen en anekdotiek uit het boek uh, geweerd. Het is een heel kaal nou ja, boek geworden. Het, het, het, al die lijsten staan in het boek. En ik wou ja, nog heel even terugkomen op, twee op, dat, lijsten. op dat, uh, dat gedicht. Dat lange gedicht, ja. Sterrenlied. Een, een prachtig gedicht. Ik heb het, inderdaad heb ik het met je ook al ja. gesproken. In, in, met het Oog op morgen was dat. Uh, toen dacht ik ook van ja, die, die enorme keelte van die lijsten, lijst naar lijst naar lijst. Als ja. je zelfs in dat boek al ziet, dan, dan, dan ga, word je gewoon koud om het hart. Ja. En ik dacht van ja, jij had toch die poëtische verbeelding nodig om daaraan te ontsnappen? Of is dat een ik, beetje. Ja, dat heeft zich aangediend. En, dat, en daar ben ik heel dankbaar voor dat dat, uh, dat, dat gebeurd is. Want dat is, uh, daarmee. Uh, heb ik toch ook nog een andere ingang gevonden in het uh, materiaal. Ik heb voor dit boek natuurlijk ook veel meer gedaan... dan er nu gepubliceerd is, maar dat hebben we verworpen. Ik heb dus ook een hele kinderkroniek uh, samengesteld. Dat is een apart boekwerk, zeg maar, van, van kleine honderdduizend woorden... waarin dus de... Uh, de kinderen, uh, de getuigenissen van en over kinderen in de Shoah uh, zijn, uh, zijn verzameld. Daar heb ik heel veel tijd en, en werk in, in gestoken. Maar toen dat klaar was. toen vonden we toch dat het niet uh, in dat boek paste. Je hebt nu dus je hebt de, de, de, die coole uh, en lijsten. lijsten. En nog wel enige uh, en, teksten en bij. En je hebt de gezichten. Ja, maar ook wel teksten over mensen die dus vertellen over dat transport. Ja, daar staat ja, wel ja, ja, ja, iets van in. Ik, oh, ja, ja. Nee, nee, ik heb geprobeerd ook in dit boek een beeld te geven. van hoe, hoe die transporten eruit zagen. En ik heb van heel veel transporten dus uh, getuigenissen opgenomen. Want die kinderen die werden dus bijna allemaal vermoord. Er is op een gegeven moment nog wel ja. iets over gezegd door een Duitse uh, hoogfunctionaris. wiens naam ik nu even kwijt ben. Van ja, dat vonden wij ook wel moeilijk. maar wij wilden dat probleem. Dus ja, aanhalingstekens dat, dat, ook Himmler niet. Door, heeft dat, doorschuiven heeft dat naar de volgende generatie. Ja, de volgende generaties. We willen ze nu doodmaken, want anders dan, uh, worden ze later groot... en ja. dan gaan ze misschien wel kwaaie uh, qua, dingen tegen ons doen... en dan is er geen Hitler meer om deze Precies, kwestie ja. op te lossen. Ik geloof niet zo in deze, uh, deze theorie. Dat lijkt me een uh, beetje een bedachte theorie. Er is een andere, een andere gedachte van mevrouw Dwork... die een boek heeft geschreven over, over Joodse kinderen in de oorlog... In de, tijdens mm -hmm. de jaren 40-45... Die zegt ja, ze, de, de Duitsers zijn dus kinderen met voorrang gaan. Uh, vermoorden, omdat uh, kinderen uh, zich niet volgens de regels uh, gedroegen. gedroegen. Ja, die kinderen, die, die, die, die, de, tegen grote mensen kon je zeggen van uh, op appel staan en aftellen, of je, of je naam noemen, of weet ik veel, die kinderen die, die deden dat niet. En die bleken dus lastig en on, onhanteerbaar. Die plasten in hun broek en die, uh, en die gingen huilen en, en dat ja, soort reden. dingen. Maar als, dus u, met toch recht... ja. als die kinderen toch dood moesten, waarom werden ze dan nog zo get eind getransporteerd? Ja. Dat is dan ook heel onlogisch. Nou, dat is dus ook alleen in West-Europa gebeurd. In Oost-Europa. Uh, nou in Polen zijn ook wel mensen in de vernietigingskampen terechtgekomen. Maar in Oekraïne en in het oosten van Polen. daar namen ze echt niet de moeite om mensen naar een kamp te brengen. Daar werden ze ter plekke doodgeschoten of in uh, rijdende gaskamers uh, vermoord. Het is een. Uh, daar is veel over te zeggen waarom, uh, waarom de West-Europese uh, Joden... zo ver weg van huis zijn gebracht uh, uh, om vermoord te worden. Het voert een beetje ver uh, om daarop in te gaan, maar dat is, dat is gebeurd. En de kinderen die bleven, die werden dus uh, bij hun moeder gehouden in Nederland. In Frankrijk werden de kinderen van hun ouders gescheiden... voordat ze werden gedeporteerd. Dus, uh, waarom? De, dat, dat, weet, dat, weet, dat weet volgens mij niemand... waarom dat in Frankrijk anders ging dan hier. Maar hier gingen ze dus met hun, uh, met hun ouders uh, op transport meestal. En als ze dan uh, in Auschwitz kwamen... Of, uh, dan werden, ze dus, werden mannen van de vrouwen gescheiden... en dan werden de moeders dus meteen... als ze een kind hadden, werden ze dus meteen uh, vermoord. Want het kind was ook de doodvonnis dus van, het moeder, van de moeder geworden... Uiteindelijk in het boek zijn meer dan 3.000 foto's ja. van betrokken kinderen ja. terechtgekomen. Was ja. dat een eindeloze speurtocht of was ja. dat was er nog wel iets te vinden? Nou. Er zijn allerlei manieren om, om bij foto's te komen. Uh, we hebben oproepen geplaatst en daar zijn dus uh, heel veel reacties van, uh, van, van mensen uit het land. Particulieren, uh, van particulieren vanuit de hele wereld, vanuit Israël, Amerika, Zwitserland, Italië, Nederland. Die dus foto's naar ons uh, toe hebben gezeind. Uh, in Westerbork bevindt zich uh, een, een, een fotoarchief... waar we de foto's die wij niet hadden mochten gebruiken. Hè. En zij dus de foto's hebben gekregen die, uh, die zij niet hadden. En dan zijn er dus allerlei uh, instellingen. Uh, het, het Verzetsmuseum, uh, het, uh, het, bij het Rode Kruis, hmm. bij Yad Vashem. Er zijn overal, en er zijn boeken... Waarin verspreid over honderden boeken. Er zijn heel ja. veel boeken gemaakt over, uh, over kleine plaatsjes in, in, in Drenthe uh, met name. En dan in die boeken vind je vaak fotootjes van, uh, ja. van kinderen. En die hebben we allemaal dus bij elkaar gebracht. En het is echt, ja je weet niet wat je ziet als je ja. al die foto's bij elkaar ziet. Ze komen ook te hangen in het Stadsarchief hè? Ja, ja. ja, dat is namelijk een tentoonstelling. Daar tentoonst is ze allemaal te zien. <coughs> ja, een tentoonstelling gewijd <coughs> aan die kinderen. Ja. Die die gaat, deze komende weken wordt die geopend en het is nog tot en met 20 mei te zien. Ja, ja dankjewel, uh, Gus uh, Luiters. Het ging dus over zijn in Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse Roma en Sinti-kinderen. Het is een uitgave van Nieuw Amsterdam. Het is een indrukwekkend boek en uh, u kunt dus ook naar dat stadsarchief gaan. Als u meer informatie wilt, teletekst 260 en via onze website nieuwshow.nl Dank je wel voor je komst. We gaan terug naar 8 februari 1912. Voor het station van Arnhem skandeert mensenmenigte tijdens de huldiging. Koen de Koning is kampioen, daar kunnen de Vriezen niets aan doen. Een dag eerder namelijk rijdt Koen de Koning, een vertegenwoordiger die woonde in Arnhem al zijn Friese opponenten naar huis in de tocht der tochten, de tocht. Maar de overwinning van de koning in die tocht wordt direct na de wedstrijd openlijk betwist... door degene die nummer twee is geworden, de Fries, Jan Verwerda. Hij verwijt de kampioen, vals spel. Over de rel van 1912, schaatshistoricus Marnix Kolhaas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 100 jaar geleden... Ja, het begin van de Fries-Hollandse schaatsenoorlog kan je bijna zeggen. <laughs> dat kan je zeker zeggen. Niet dat die honderd jaar heeft geduurd Maar ja, inmiddels, nu zeggen ze maar... ook, ach, jullie daar in Holland maken je daar druk over, wij helemaal niet hoor. Ja, het is wel zo dat er natuurlijk altijd wel verschillende tendensen en emoties zijn geweest... in de manier waarop de Friese de schaatscultuur beleven ja. en zeg maar de rest van uh, Nederland. Ja, daar zie je wel uh, tendensen in en... Als je daar een beginpunt van wil aantonen, dan was, was het wel die het? Elfstedentocht van Wat 1912. gebeurde er? Ja, dat was een hele merkwaardige tocht. Kijk, er was in 1909 voor het eerst gereden. Hè. Dat was eigenlijk nog een uh, beschaafde tocht van mannen onder elkaar die dat uh, sportief reden als een toch wel veredelde toertocht, waarin ze zeiden... nou ja, het is nu helemaal een wedstrijd, ja. dus weet je wat? Het laatste stuk, dan sprinten we er nog wel even om. Maar tot die tijd uh, rijden we toch wel gezamenlijk op. Want schaatsen, dat deed je natuurlijk toch gewoon eigenlijk... van oudsher met een groep bij elkaar. Want ja. uh, dan kon je elkaar ook uit de wind houden. Maar ja, het moest ook een wedstrijd worden en in 1912 dat is de eerste tocht trouwens die de nieuwe vereniging... de Friese Elfsteden heeft georganiseerd... Uh, wilden ze er toch wel echt een wedstrijd van maken. En uh, met de koning aan de start, die wereldkampioen uh, hardrijden... op de lange baan was geworden, onder andere in 1906. Echt, echt een grote schaatser. Eigenlijk de enige grote schaatser na Jaap Ede die we kenden in uh, Nederland. Waren de Friese gewaarschuwd? Die uh, wisten wel van nu hebben we iemand uh, binnen de stadspoorten gehaald... die er wel... Uh... Van wanten van weten. En, uh, ja, Ze reed toen nog om de noord. Hè? Dat is wel is belangrijk om te weten. Dus ze ging eerst naar Dokkum. Geen weer... ging andersom, hè, geloof ik. Ja uh, Dus uh, tegen okay. de ploeg in. Ja. En het nadeel daarvan is, daarom hebben ze dat later ook veranderd... dan kom je helemaal op het eind van de dag kom je bij uh, Stavoren... en dan moet je die grote meren nog over. De Morra, de, de Vluzen, het Meer mm -hmm. En dan is het al donker. En dat is natuurlijk, zeker in die tijd, gevaarlijk. Het, uh, hartstikke ja. gevaarlijk. Uh, maar wat hadden ze nou bedacht om dat probleem op te lossen? Je kon een gids huren. Je mocht, uh, als je dan in Stavoren aankwam... dan uh, mocht je daar op eigen kosten een uh, gids huren. En daar stonden dan gidsen klaar. Die had de organisatie uh, geregeld. En dan gaf je zo'n jongen 2,50. En dan zei je, wil jij mij naar sloten brengen? En uh, ja, de koning zat toen in een kopgroep... met onder andere deze meneer Verwerda. Die friese die hoefde natuurlijk geen gids. Die kende dat nee. sloten meer op een duimpje. Maar de koning gaf 2,50 koos. En daar had hij enorme mazzel bij. Een stevige schipper uh, klinkhamer uh, uit. <laughs> en uh, daar gingen ze mee samen het uh, meer over. En die kon goed schatten. En die Klinkhamer die kon verrassend goed schaatsen. En die hield hem uit de wind. Die hield hem uit de wind, ja, want dat is natuurlijk het grote voordeel van een gids. Maar ja, ja, die Friese hadden dat in principe ook mogen doen met datzelfde voordeel. En daardoor hebben ze hem gezegd van het is gewoon vals. Ja, er zou een afspraak zijn. Ja. En daar lopen de visies dan het heen. Daar is de ruzie uiteindelijk over ontstaan. Dat Verwa daar zei, we hadden afgesproken bij elkaar te blijven... en dan pas daarna erom te gaan rijden. En de koning is met zijn gids... Lekker gaan kachelen. Ja. En kwam toen een stuk aan. Ja, Maar goed, hij wordt dus beschuldigd van vals spel. Jij hebt een, een geweldig boek geschreven. Schaatsrijden een cultuurgeschiedenis. Ik citeer nu, want die, de koning zei dus toen hij de prijs in ontvangst zou moeten nemen. Geacht bestuur, dames en heren. Ik heb een kast met medailles waar geen smetje aan kleeft. Nog als ik deze prijs aanvaard, dan rust daar een smet op. Want al heeft het bestuur het protest van de heer Verber daar afgewezen. Er zou voor mij toch een smet aan kleven. Daarom accepteer ik deze prijs niet. <laughs> Waarschijnlijk een enorme stilte daarna, ik weet het niet, maar de memoires be van de koning komt dit uit, toch heeft hij uiteindelijk die prijs in ontvangst genomen. Ja, maar hij eiste dat het onderzocht ja. werd. Heel grondig, en dat in drie kranten, de drie grootste kranten toen van Nederland, een rectificatie zou komen, dat er geen smetje zat aan de overwinning van de koning. En, en waar die vooral nog heel kwaad om was, was dat die verwe daar zijn verhaal heeft gepubliceerd in de kranten. En uh, ja, dat was natuurlijk voor een op- en topsportman als de koning was. Want dat was hij absoluut uh, ja, onverdraaglijk. Toen hebben ze het uh, daarna in 1917, nog een keer... Hè? Ja, want dat, dat is het mooie. De koning ja. heeft op, altijd met dat gevoel ja? van revanche geleefd. En uh, in 1917 uh, was hij op weg uh, met de trein naar Veendam... om daar het uh, Nederlands uh, Langebaankampioenschap te rijden. En toen in uh, Leeuwarden ging hij even bij het Elft-bestuur la langs. En die zeiden ze... Hem, Koen, rijden morgen hier ook, de Alstede-tocht En weet je wie er meedoet? Verder! <laughs> Toen zeg ja, dan uh, ga ik mijn plannen toch even omzetten, Want dan uh, kom, dat, ik, kom ik wel meedoen. Dat komt mee hetzelfde voor. Ik, ik geloof dat Edith van Benten twee keer achter elkaar heeft gewonnen. Maar... Ja, en Auke Adema ook. Ooit oh, twee keer, maar al één keer als onderdeel van het uh, pact van Dockerm... met ja. de, vijf anderen. Maar, maar wou hey. je af vertellen dat hij dus niet wist dat er een Alstede-tocht was? Nee. Ja, hoe is dat, dat mogelijk? Ja, dat besloten ze een dag van tevoren. Dat, uh, dat ging niet zomaar. Maar het mooie is, hij is toen inderdaad uh, naar de start gegaan. En daar heeft hij toen uh, de toch wel het meest historische woorden, vind ik, uit de Elfstedige geschiedenis gesproken. Toen hij daar zag staan. Hij zei, uh, meneer Verwerda, of sergeant Verwerda, zal hij wel gezegd <lacht> hebben. Uh -huh. ja, nu kunnen vandaag twee dingen gebeuren. Of de koning komt als eerste aan. Of jullie kunnen een doodskist voor hem bestellen. We hebben een fragmentje van de, de koning. Het is slecht verstaanbaar, maar toch leuk om heel even zijn stem te horen. En toen zei ik, nou, vandaan, ik zeg, vandaag kun je twee dingen zien, hè. De koning komt er maar in een ander, je een doodwist voor hem maken, Maar een <laughs> ja, tussenweg is er niet. Ja, mooi. Hij ja. heeft het gezegd, hè? En dit vlak voor zijn dood, hè, 54, toen werd er steden stedentocht gehouden. En toen gingen ze nog even bij de oud-winnaar langs. En uh, ik geloof dat drie weken later was hij dood. Hij lag hier al op zijn ziekbed. Geen de... van de berg. Maar hij heeft die toch dus inderdaad, hij is... Nou ja, ze hebben nog even naar Dokkum heen en weer samen gereden. Toen was het donker, maar zo gauw het licht werd... is hij er als een speer vandoor gegaan. De groeten. En hij heeft een Hebt solo... is hij bijna in een zijn eentje geweest. Een solo van 160 kilometer. Ja, Is nooit eerder vertoond. Wat nooit voor weer, weer vertoond. was het? Het was toen slecht weer. Het was koud. En, wind. En, en wind en, en ruw ijs. Net zoals we nu eigenlijk hebben. Met, met veel wind was het gaan vriezen. Maar dat je hem dan in je eentje kan rijden, zeg. Ja, nee, dat is onvoorstelbaar. Harling Harlingen heeft hij nog een kwartier pauze genomen... omdat er uh, gefilmd werd in 1917 voor het eerst samen met oh, de ja. burgemeester. Ja, er zijn want... zelfs uh, bewegende beelden van die, uh, van die tocht. Ja, Het is onvoorstelbaar. Ja. Het was dus een enorme mannetjesputter. En dit is natuurlijk echt een heroïs verhaal, hè? Ja, kijk, dat is een. van de vele heroïsche verhalen die in. De Elfstedentocht zitten, zit vol met heroeiek, ja. natuurlijk. Je, uh, wat het net over, over de oorlogen daar allemaal gebeurde. Ja. Uh, er is ook een Joodse onderduiker die in 1942 gewoon tevoorschijn kwam en met een uh, valse kaart de Elfstedentocht is gaan rijden. Ik bedoel, dat soort bizarre verhalen kom je in, in die hele Elfsteden uh, geschiedenis tegen. En, en bewijst natuurlijk wat, wat voor icoon en wat voor symbool het is van, uh, van onze schaatscultuur. Ja. Koen de Koning. Maar uh, die uh, Friese die aan zijn... waarschijnlijk nog steeds op revanche, hè? <lacht> <lacht> nou, <lacht> is er daarna wel weer een Fries geweest... die hem heeft gewonnen? Nou, 1940, ik zei dat net even... de oh, ja. Pact van Dokkum, dat heeft ook... een, een, een Fries-Hollands uh, gevecht opgeleverd. Want die vijf hadden toen afgesproken... Ja, in Dokkum. Kezamen, maar maar dat streep. is toch op het allerlaatste moment... Maar er moment, was een Fries-ouk-adema die ik net noemde. Daar zijn voor de streep. Jongens, jullie kunnen me wat, maar ja. ik speer vandoor. Ja. En toen heeft Piet Keizer, een uh, Westlander... Die heeft hem achterhaald en ging als eerste over de streep. En die zei na afloop ja, zal maar wat. De, de, de jury had, geen, uh, had niks met dat pact uh, te maken. Nee. Ik wil de eerste prijs. Ja. Prins Bernhard is er nog aan te pas gekomen ja. om te bemiddelen. En uiteindelijk hebben ze toen alle vijf maar de eerste prijs gegeven. Maar dat was natuurlijk eigenlijk onzin. Ja. Die keizer had gewoon uh, de eerste prijs moeten krijgen als echte winnaar. En die, die uh, hadden dus ze in Friesland moeten lynchen... omdat hij zich uh, niet aan de afspraak had gehouden. Nou, nou maar niks. Uh, jammer van die sneeuw, hè? Nu. Ja. Ach ja, uh, het maakt het ook wel weer een beetje heroïs. Kijk, ja. uh, die Elfstedentocht uh, zijn de wijze woorden van Jean van den Berg. Maar we weten er één ding zeker van: elk jaar komt de volgende tocht een jaar dichterbij. <laughs> en dat zal ook dit jaar zeker zo zijn. Oké, okay. dankjewel. Maar niks koolhaas houdt u. Het ging dus over de geweldige geschiedenis van Koen de Koning en zijn revanche. Tot zo. De nationale zondagochtendgebeurtenis. gebeurtenis.